Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3: gedoe en gevechten in Amsterdam. Gisteravond rond de wedstrijd van Ajax tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Vooraf was de sfeer al grimmig op de Dam. Na afloop waren er confrontaties tussen pro-Palestijnse jongeren en supporters van Maccabi. No, no, no, no, no, no. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israëliërs in Nederland slachtoffer zijn geworden van een zeer gewelddadig incident. Netanyahu zegt dat hij twee vliegtuigen naar Nederland stuurt om hen in veiligheid te brengen. Bij Schiphol is daar nog niets van bekend. Er werden gisteravond 57 mensen opgepakt. Tien dagen na de zware overstromingen in Spanje worden nog altijd overlevenden gevonden. Tussen gisterochtend en nu werden er nog 33 mensen gered. Daarmee zijn er in totaal ruim 2600 mensen levend teruggevonden. Er worden nog altijd veel mensen vermist. Ook is van sommige teruggevonden lichamen nog niet duidelijk wie het zijn. De talkshow Bar Laat is gisteravond onderbroken. Een pro-Palestijnse demonstrant begon opeens te roepen naar presentator Jeroen Pauw. Terwijl de kinderen levend worden verbrand in Gaza... Terwijl ze doodgaan door honger en jij gaat terug. En jij past zelf censuur toe, omdat je een staatsjournalist bent. En wat ligt heeft gedaan, minister, Jongens, kunnen jullie, ik vind het prima, maar. Zij verbiedt ons om te demonstreren, Dat u genocide ontkent. schandalig. Ja, hij richtte zich ook tot GroenLinks de leider Frans Timmermans. Die kreeg te horen dat hij genocide ontkent. Daarna werd hij op verzoek van Pauw door beveiligers weggehaald uit de studio. En het was even schrikken in Rijswijk in Zuid-Holland gisteren. Een vrouw zag hoe een rode rattenslang haar huis binnenglipte. Ze zei dat het reptiel anderhalve meter was. Ze belde de politie en experts kwamen de slang toen halen. Ja, hoe ja, komt die? Komt-ie, Ben. Ja, kom, kom, kom. gaan naar niet achter toe. Kom. Hey. Oh oh Wacht op. Hij is inmiddels naar een opvang gebracht. De Burgslang kroop het huis waarschijnlijk binnen omdat het buiten kouder begint te worden. En dit soort slangen zijn gelukkig niet giftig. Het weer dan, een grijze dag met veel bewolking. Alleen in het oosten van het land kan later op de middag de zon doorbreken. Het wordt niet warmer dan een graad of zes in het noorden tot max negen graden in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 smile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 into my En de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israëliërs in Nederland slachtoffer zijn geworden. van een zeer gewelddadig incident. Hij doelt op fans van Maccabi Tel Aviv. die in Amsterdam waren voor een wedstrijd tegen Ajax. en bij confrontaties waren betrokken met pro-Palestijns jongeren. Gemeenten hebben steeds meer moeite om de kosten voor jeugdzorg te betalen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten lopen die de komende vier jaar op... tot een recordbedrag van 10 miljard euro, schrijft de Telegraaf. En aankomend president Trump heeft Susan Wiles aangesteld als zijn nieuwe stafchef. Ze was de afgelopen tijd zijn campagneleider. En stond Trump ook bij in de rechtszaken waarin hij was verwikkeld. Het weer grijs en overwegend droog, alleen in het oosten kans op wat zon bij 6 tot 9 graden. and a race I wanna go for a ride, hop in the music and rock your body, right. rock your body, come on, come on, rock that body. Rock your body, rock your body, come on, come on, run, rock your body, come on, come on, rock your body. Rock your body, come on, come on, run, yeah. Let me see your body ride. Right it from the bottom to top, freak to what the DJ drop, we be the ones to make it hot, to make it hot, electric shock, energy like a billion watts, space We booming, a the speakers pop, galactic call me Mr. Spot, we bumping in your pocket. lot, when you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink that, cause we burn